Zes uur. De Radio 1 Sportszomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Hij was alweer even terug op aarde, maar nu is hij ook weer even in Nederland. We hebben het over onze astronaut André Kuipers. In Spanje kan ook opgelucht ademhalen. De, steun, de financiële steun is nu formeel goedgekeurd. Eerst nu het 6 uur NOS nieuws met Jeroen Chapkwa. Bij de scheepsramp voor de kust van het Afrikaanse eiland Zanzibar blijken twee Nederlanders omgekomen te zijn. Het gaat om een echt paar, dus zojuist bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De veerboot vanuit Tanzania zonk afgelopen woensdag door de harde wind en hoge golven. 150 van de 280 opvarenden konden worden gered. Onder hen waren vijf Nederlanders. President Obama heeft geschokt en verdrietig gereageerd... op de schietpartij bij Denver. Hij zegt dat de slachtoffers in ieders gedachten en gebeden zijn. Obama geeft vanwege de gebeurtenissen een campagnebijeenkomst in Florida... heeft hij afgezegd, en hij vliegt eerder terug naar Washington. Ik ben zo door maar er is een day voor prayer en reflectie. Ook zijn republikeinse tegenstander Mitt Romney stopt zijn campagne tijdelijk. Bij de schietpartij in een bioscoop in een voorstad van Denver vielen twaalf doden. Tientallen mensen raakten gewond. Een man van 24 begon te schieten tijdens de première van de nieuwe Batman-film The Dark Knight Rises. De man is opgepakt, het appartementencomplex waar de verdachte woont is ontruimd. Er liggen explosieven in het appartement van de schutter, waardoor de politie er niet naar binnen kan. Onderzocht wordt nu hoe die explosieven kunnen worden ontmanteld, zegt de politie. We trying to figure out how to get in there. Obviously we're very concerned about getting in there to get whatever evidence there is. But uh uh the pictures are pretty disturbing. It looks pretty sophisticated in terms of how it's booby trapped. De première van de nieuwe Batman film die vanavond in Parijs zou worden gehouden is afgelast vanwege de schietpartij. De persconferentie die de acteurs vanmiddag zouden geven is ook niet doorgegaan. De waarnemers van de VN blijven 30 dagen langer in Syrië. De VN-veiligheidsraad ging unaniem akkoord met de verlenging. De termijn voor de huidige missie loopt vandaag af. Zonder een nieuw mandaat zouden de 300 waarnemers zich moeten terugtrekken. Westerse landen stonden in de Veiligheidsraad lijnrecht tegenover Rusland en China over het vervolg van de missie. Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk wilden meer mogelijkheden om sancties tegen Syrië in te stellen. Maar Rusland en China wilden de VN niet meer macht geven. De rente die Spanje moet betalen voor nieuwe staatsledingen is opgelopen naar een nieuw record. De Spaanse rente bereikte een stand van ruim 7 en een kwart procent. Dat betekent dat beleggers er weinig vertrouwen in hebben dat de Spaanse overheid zijn schulden kan betalen. De ministers van Financiën van de Eurolanden gaven vandaag formeel toestemming voor miljarden steun aan de Spaanse banken. De Israëliër die zichzelf afgelopen zaterdag in brand stak bij een manifestatie in Tel Aviv is overleden. De man van 58 had zich met benzine overgoten omdat hij grote financiële problemen zou hebben. Hij liet een afscheidsbrief na waarin hij de regering de schuld gaf. De man stak zichzelf in brand op de manifestatie van de beweging die de sociale ongelijkheid in Israël aan de kaak stelt. Die beweging bestond zaterdag precies een jaar. Mark Cavendish heeft de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. Een rit over ruim 222 kilometer van Blagnac naar Brive-la-Guillade. De Britse sprinter achterhaalde vlak voor de eindstreep de laatste twee vluchters die waren overgebleven van een kopgroepje. Dat is voor Cavendish zijn tweede ritzege in deze Tour. Klassemensleider Bradley Wiggins begint morgen in de gele trui aan de voorlaatste etappe. Een tijdrit over ruim 50 kilometer. Ook een tweede onderzoek heeft sporen van een verboden middel aangetoond in de urine van de Luxemburgse wielrenner Frank Sleck. Sleck stapte dinsdag uit de tour nadat de internationale Wielrenunie UCI had gemeld dat zijn urine sporen van Xipamide bevatte, een vochtafdrijvend middel dat gebruik van spierversterkende hormonen of een bloedtransfusie kan maskeren. De coureur van Radio Shack houdt vol dat hij onschuldig is en denkt dat hij is vergiftigd. Het weer. Vanavond is er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Vooral in het uiterste noorden en uiterste zuiden is er kans op een bui. Morgenochtend komt er vrij veel bewolking voor en valt zeer lokaal een lichte bui. In de middag wordt het zonniger. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanaf zondag loopt de temperatuur geleidelijk op naar 25 graden. ANB Verkeersinformatie. Er staat maar één file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Ministers van Financiën van de Eurolanden... hebben een steunpakket voor Spanje van 100 miljard euro goedgekeurd. Maar eerst gaan we praten over Syrië. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. Want ze blijven in ieder geval nog 30 dagen. Ik heb het over de 300 waarnemers van de Verenigde Naties in Syrië. De VN-veiligheidsraad heeft dit unaniem besloten. Ik ga erover praten met onze correspondent Sander van Hoorn in Damascus. Sander, dat was relatief op het nippertje, want dat mandaat verliep vandaag, hè? Ja, heel veel VN'ers die hadden hun koffers ook al ingepakt... die zijn het weekend weggegaan op verlof naar Libanon... en ja, wisten nog niet zeker of ze daarna weer terug zouden komen. Voorlopig dus even wel. En hoe moeten we dit besluit uh, zien, zo'n zo verlenging met zo'n maand? Wat, wat voor waarde heeft dat? Uh, dat heeft in principe heel weinig waarde zolang uh, die VN-waarnemers in hun hotel blijven. En dat blijven ze omdat, er, uh, omdat het gewoon te gevaarlijk voor ze is. En vandaar ook in die re resolutie de oproep om uh, te zorgen voor veiligheid voor die waarnemers. En uh, het is echt wel een laatste keer dat het verlengd wordt met die 30 dagen, zeggen ze. Tenzij er uh, binnen die tijd een staakt het vuren is. Dat die zware wapens uh, hun uh, mond houden... en dat ze worden teruggetrokken uit de, de steden en de dorpen. Nou ja, de, hoe ver dat de realiteit is... Dat, dat zie ik dus op elk moment nog weer... ook vandaag weer aan de randen van de, de Damascus Zware ontploffingen, artilleriebeschietingen... en de rookpluimen daarmee uh, als gevolg. Want we hoorden jou eerder uiteraard vandaag al een aantal keer... er toen zei al aan de, aan de randen van de dus stad... was het in de stad zelf uh, iets, iets rustiger, relatief rustig, zeg maar... Relatief rustig. Ja, je hoort af en toe nog wel wat geweervuur. Maar dat, dat is ja, in vergelijking met de afgelopen dagen, natuurlijk, is dat wat beperkt. Je ziet dus ook dat iets meer mensen de straat op gaan. Dat iets meer mensen hun winkel niet helemaal open doen. Maar in elk geval het rolluik omhoog zodat ze hem ook snel weer af kunnen sluiten. Het is allemaal nog heel voorzichtig. Maar ik heb inderdaad het idee dat dat centrum van de stad uh, echt wat, wat rustiger is. Nou. Een cruciaal deel daarin is Midaan. Dat is een oude volkswijk waar ook hevig is gevochten. Dat is eigenlijk het dichtst in de buurt van het centrum. En daar hoor je wat wisselende geluiden over het Syrisch leger zegt dat ze weer volledig de controle over de wijk heeft. Liet ook de Syrische staatstelevisie toe... die echt verschrikkelijke beelden uitzond van uh, rebellen... die gewoon op de straat gedrapeerd lagen en dergelijke. Uh, maar ik heb ook alweer YouTube-video's voorbij zien komen... van uh, uh, demonstranten die na het vrijdaggebed... gewoon toch weer daar ook in Midaan de, uh, de, de straat op gingen. Dus wat ik hier zie, dat het relatief rustig is... Is dat wat de oppositie trekt, terwijl er nu weer een hele zware knal is aan de rand van de stad... maar is dat wat de oppositie zegt, we hebben ons strategisch even teruggetrokken? Of is dat wat de regering zegt, wij hebben in het centrum van de stad echt weer het overwicht? Ja, dat weten we op dit moment niet. Heeft het ook symbolische waarde, Sander, dat die VM-waarnemers daar niet op blijven... ook al blijven ze dan hooguit in het hotel? Je bent veel in de kielzorg geweest, uh, kielzorg geweest van deze mensen. Want als zij weg zijn, dan zijn ze ook weg en het is niet zo makkelijk om weer terug te keren? Uh, dat zal in elk geval voor die waarnemers zelf wel uh, symbolisch effect hebben. Want uh, ik, ik weet van een aantal en ook van, van het hoofd van die waarnemersmissie... dat ze toch een beetje het gevoel hadden... dat ze de uh, Sy Syrische bevolking in de steek aan het laten waren. Maar uh, ze zijn zich heel erg bewust van de beperkingen hier op de grond. Het moet veilig zijn, want anders kunnen ze niet op pad. Ze zijn ongewapend en ze zijn er uh, maar heel weinig. Maar ook door die internationale gemeenschap... waardoor ze een heel beperkt mandaat hebben gekregen... waardoor die internationale gemeenschap steeds maar weer verdeeld blijft... waardoor die situatie hier zo voort blijft duren. En dat is ook de reden dat heel veel mensen hier in Syrië zelf zeggen... ja, of het nou de Veiligheidsraad is of die waarnemersmissie... heel veel effect hebben we er niet van gezien. Sander van Hoorn vanuit Damascus. dank voor dit moment. Zijn eerste dag in Nederland op Nederlandse bodem. Letterlijk zit er astronaut André Kuipers. Was een tijdje terug op aarde in Houston... voor debriefings, voor medische checks. Maar vandaag gewoon weer bij zijn gezin in Nederland. Hij arriveerde vanmorgen vroeg op Schiphol. En verslaggever Mark Hamer was daarbij. André Kuipers, na eerst zijn terugkeer op aarde... is hij ook weer even terug in Nederland. Ik uh, kom net terug uit Houston. Voor mij is het even andere tijd. Uh, maar ik... Uh...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 Uh, dus dat betekent dat uh, zeg maar de grond bepaalde dingen kan doorsturen naar boven. En dat kunnen uh, filmpjes van vrienden, familie, zijn bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, tv-programma's. TV maar dus niet RTL Boulevard. Na een half uurtje met de perspraten was het voldoende. Hij ging naar buiten, naar de aankomsthal waar zo'n 200 mensen op hem stonden te wachten. Yeah.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 En dan zie ik kom je hier, de volle perszaal. Ja, ik vind het zo jammer. Er zijn volgens mij heel veel bekenden naar Schiphol gekomen. En heel veel kinderen. Maar ja, we hadden helemaal geen tijd om mensen gedachten te zeggen eigenlijk. En we zijn direct naar buiten geloodst. En nu is je we een, een weekendje thuis. Ja, we zijn een weekendje thuis. En dinsdag alweer op weg naar Moskou. En dan volgende week zondag alweer terug voor een maand naar Houston. Dus even lekker thuis. Maar de rest van de zomer in het buitenland. Veel plezier. Dankjewel. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Love, Steve Winwood. Straks aan de lijn zo rond de klok van tien over half zeven gaan we het hebben over een uitspraak van Ajax trainer Frank de Boer die veel stof deed opwaaien. In gesprek met BNN zei hij waarom er volgens hem zo weinig homoseksuelen in de voetballerij zijn te vinden. Als je de homo bekijkt denk ik, iets wat minder uh, aansportief meestal denk ik. Uh, als je zegt de motoriek normaal gesproken, dat valt toch meestal wel op. Later deze middag liet Frank de Boer overigens via Twitter weten... dat hij de ophef over zijn uitspraak betreurt... en dat hij niemand heeft willen kwetsen. Maar straks in aan de lijn gaan we het wel hebben... over homoseksualiteit in de voetballerij. En de stelling waarop u kunt reageren is dan ook... De uitspraak van Frank de Boer bevestigt de homofobie in het profvoetbal. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen. Dat kan u wel op nummer 0800-1121. Of u kunt stemmen op de website op radio1.nl. Naar aanleiding van de stelling. De uitspraak van Frank de Boer bevestigt de homofobie in het voetbal. Na een twee uur durende videoconferentie gaven de ministers van Financiën van de 17 eurolanden formeel toestemming voor de noodsteun aan Spanje. Met het noodpakket van 100 miljard euro hopen de ministers weer wat rust te kunnen brengen op de financiële markten. Ga erover praten met de econoom van de ING in Brussel, Karsten Breschi. Meneer Breschi, goedenavond. Ja, hallo, ja. Um, 100 miljard uh, euro, w wat gaat Spanje daar nou eigenlijk mee doen? Nou, Spanje moet hiermee nu een beetje zijn, zijn banken en financiële sector op orde krijgen. Dus wat we daarmee gaan doen, is waarschijnlijk gewoon deels genationaliseerd, herkapitaliseren. En gewoon het hele financiële stelsel in Spanje hervormen. Maar nee, dat geld is deels uh, om, om, om de bankensector zeg maar, te steunen. Maar is het ook breder inzetbaar zeg maar, voor de Spaanse regering? Of is het nou puur bankensteun? Nee, dat is echt. Puur bankensteun, vandaar dat er ook minder sterke voorwaarden zijn gesteld aan die Europese steun dan bijvoorbeeld voor Ierland, Griekenland en Portugal. Dus uh, Spanje mag hiermee alleen de banken helpen, en, maar er is geen steun voor de Spaanse overheid of geen algehele steun voor de economie. Um, dan zou je denken, en misschien wel hopen, dat die rente op die beroemde sta Spaanse uh, staatsobligaties dan wat zou zakken, maar tegenstelde was het geval, hè? Ja, inderdaad. Waarom? Ook heel duidelijk. Omdat nu nog de grootste last ligt nog steeds bij de Spaanse overheid. Dus de, de Spaanse overheid krijgt nu een nieuwe lening... maar die moeten ze hopelijk toch ook weer terugbetalen aan de andere Europese landen. En het andere grote probleem in Spanje... de hoge werkloosheid, de tegenvallende economie, de tegenvallende huizenmarkt... die zijn hiermee, hiermee natuurlijk nog lang niet opgelost. Um, de beursen uh, reageren in het algemeen uh, heftig op dit soort gebeurtenissen vandaag. En de hele week viel dat allemaal wel mee, hè? Nou, het was een redelijk rustige week op het gebied van macro-economische cijfers, ook op het gebied van de eurocrisis. We wisten eigenlijk ook al dat die redding voor Spanje aan zat te komen. En nu is eigenlijk een beetje de, de, het volgende. De volgende grote evenementen zijn volgens mij voor de eurocrisis in september. Uitspraak van het Duitse grondwettelijke hof en ook de Nederlandse verkiezingen. Als u zegt, de beurzen reageren matig, de Spaanse rente blijven stijgen... op de problemen in Spanje zijn nog lang niet opgelost. In hoeverre kan deze toestemming... dat die 100 miljard euro voor Spaanse banken mag worden gebruikt... en moet worden gebruikt, inderdaad een soort lucht geven aan Spanje? Of zitten we misschien volgende week dit gesprek te herhalen... en hebben we het over de problemen die steeds alleen maar erger worden? Nou, ik denk dat het zo snel niet gaat. De, de problemen in Spanje kunnen inderdaad nog erger worden. Zeker als je naar de economische ontwikkelingen kijkt. Dat geeft de Spaanse regering nu lucht... dat zij de redding van hun eigen banken... niet op de financiële markt moeten financieren. Dus dat is eigenlijk het enige verschil. Dus ze kunnen nu de banken redden... zonder dat ze weer op, op, aan de obligatiemarkt moeten. Maar nou, voor de rest verandert voor Spanje eigenlijk nauwelijks iets. Want als u kijkt naar de situatie in Spanje... dan zijn die 100 miljard euro wel voldoende om de, om de banken te redden. Er ho, hoeft niet zo'n meer geld bij op een of andere manier? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Kijk, we hadden nu in Spanje wel twee externe bureaus gewoon in dienst genomen. Die zijn gewoon met het getal gekomen dat de banken ongeveer 75 miljard euro nodig hebben. Daar is ook al rekening gehouden met een verdere verslechtering van de huizenmarkt. Dus laat maar hopen dat dat hiermee ongeveer ophoudt voor de Spaanse banken. Ja, maar laten we maar hopen. Dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen maanden vaker hebben gezegd. Ja, maar kijk, het, is van, het is altijd heel moeilijk om echt in te schatten... Uh, om, om een soort van, van risicoscenario te schetsen. Dus uh, dat geld wat nu uh, is becijferd als behoefte van de Spaanse banken... resulteert op, uh, op zo'n risicoanalyse, nog met veel tegenvallende cijfers. En andere cijfers bestaan niet. Dus anders kunnen de, de ministers van financiën niet hierover beslissen. Karsten Brzeski van de ING, econoom van de ING in Brussel. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Ja. There you are, in the corner No, it's no use you hiding from me de birds and the beat, warm sounds. Radio 1 over overzicht. De 18e etappe in de Tour de France was een rit over 222,5 kilometer. Daarin vier bergjes. Drie van de vierde categorie en één van de derde. Vanaf het begin probeerden veel renners weg te komen. Maar door het attente rijden van de Lotto-Bellissol-ploeg kon er niemand wegkomen. Na een uur koers was er een ontstapping die wel vorm kreeg.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 tijd zo rond die drie minuten schommelen, maar toen gingen ook nog eens de ploegen rijden die tot nu toe nog geen prijs hadden gepakt deze toer. Maar ik denk dat ze opdracht hebben gekregen vanuit de ploegleiderswagens. En ik zou heel graag die communicatie toch eens willen afluisteren. Van wat daar allemaal geroepen is van mannen. Maak er nou nog maar eens wat van op deze laatste, gewone, normale etappe. Voordat we morgen met de tijdrit gaan beginnen. En natuurlijk voordat we Parijs binnenrijden. Het gat werd kleiner en kleiner. En de kopgroep ook. Er waren nog maar drie koplopers over. Rabobank ging ook mee helpen om de kopgroep terug te pakken. Vooral om de Kaars Sanchez uit te spelen. Nee, daar gaat hij hoor. Daar gaat hij. Luis Leon Sanchez in de achtervolging gaat hij zo meteen aansluiten bij die drie. Het is nog maar een klein gaatje, maar het peloton zit er ook niet ver achter. Sanchez kon aansluiten met zijn twee medevluchters en toen hadden we dus een kopgroep van zes man. Wat een mooie finale is dit toch nog. Blijven ze weg, blijven ze niet weg. Roach die daar weg is, er is een heel klein gaatje. Roach met Sanchez en dan moeten ze toch in dat peloton gaan rijden. En moet Cavendish het helemaal in zijn uppie gaan doen. Mark Cavendish in de achtervolging. Mark is gaat hij aansluiten? Gaat hij niet aansluiten? Mark is nu eroverheen. En gaat hij dan gewoon helemaal in zijn eentje doen. Mark Cavendish, Mark is. 22 e overwinning voor Kosentzakam. Wat een mooie overwinning weer van Mark Cavendish. Hij heeft het Helemaal alleen gedaan in deze sprint. Luis Leon Sanchez keek uh, kansloos toe en werd daarmee roemloos vierde. Op de vijftiende plaats Koen de Kort als beste Nederlander. Kon het sprintgeweld van Kevin dus niet aan? Ja, ja, we weten allemaal dat Kevin super snel en uh, dat laat hij vandaag weer zien. Ik denk dat dat klimmetje een beetje de Lotto-trein uh, opgeblazen had. Dus uh, die zaten er nog wel, maar die hadden denk ik niet zoveel kracht meer als normaal. En uh, ja, dan is. Uh, dan is Cavendish op zijn best. Het klassement veranderde natuurlijk niet zoveel. Bradley Wickens houdt de gele trui voor. Froome, u weet wel. En Nibali staat nog steeds stevig derde. Peter Sagan, ondanks de winst van Cavendish. Houdt de groene trui en heeft hem ook vast tot en met Parijs. Thomas Veuclair was de Fransman op het podium... waardoor Hollande ook nog een landgenoot even kon begroeten. TJ van Garderen houdt de witte trui vast. En de beste Nederlander blijft Laurensendam. is dat 28ste op bijna een uur. betekent dat hij met de bus... Uh, ik mag verplaatsen, want de eerste 20 gaan per helikopter. 300 kilometer in de bus. Feyenoord speelt in de derde voorronde van de Champions League... tegen Dynamo Kiev uit Oekraïne. En dat was niet de club waar trainer Ronald Koeman op had gehoopt. Nou ja, ik heb uh, vrij snel uh, wat namen doorgezien. En uh, ze hebben natuurlijk uh, een aantal spelers... van het nationale team van Oekraïne. dacht ik de rechtsbek, de rechtsbuiten. Uh, ze hebben Milevski, ja... Heb ik ooit nog uh, bij, naar PSV willen halen in de tijd. Uh, groot talent, die al een aantal jaar talent is. Uh, en uh, ze hebben Veloso uh, gehaald, de Portugese International van Genua. Dus, uh, en het is natuurlijk een club en een team met, met Europese ervaring. En, en ja, die hebben wij niet. Trainer Ronald Koeman-Fijner speelt eerst uit op 31 juli of 1 augustus. De return een week later. En in de Europa League voorrondes werd ook gelood. Veen speelt in die derde voorronde tegen de winnaar van het duel tussen Rapid Boekarest en Milos Kerken Palo. Boekarest won de eerste wedstrijd met 3-1, is daar de favoriet. Twente, gisteren 1-1 spelend in de tweede voorronde thuis. Mochten ze niet gaan overleven, dan spelen ze tegen Mlada Boleslev of Tor Agurieri. Dat ziet er uh, interessant uit. Dus, en Vitesse neemt het op tegen Ansi. De club van Ik denk dat is wel interessant. Of Honved Boedapest. Uh, Jesse moet nog wel afrekenen met locomotief Plof die 4-4 uit gisteren. Wat is de teletekstpagina voor de... Ik ga dat niet meer redden, niet. Ik ga even oefenen zo. Paul Gasol, de Spaanse... Paul Gasol, de Spaanse basketballer van Los Angeles Lakers... zal volgende week de Spaanse vlag dragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Gasol vervangt de Nadal. Rafael Nadal, die zich voor Londen heeft afgemeld... wegens een knieblessure.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 Montana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNortyJazz.com.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 Bij de schietpartij in een bioscoop in een voorstad van Denver... vielen twaalf doden tijdens de première van de nieuwste Batman-film. Tientallen mensen raakten gewond. De 24-jarige schutter is aangehouden. Het appartementencomplex waar de verdachte woont is ontruimd. Er liggen explosieven in zijn appartement... waardoor de politie er niet naar binnen kan... en onderzocht wordt nu hoe die explosieven kunnen worden ontmanteld. De afgelopen nacht zijn opnieuw hoge Syrische militairen... uitgeweken naar Turkije, meldt een Turkse functionaris. Een generaal en twintig officieren... maakten deel uit van een groep van 700 vluchtelingen... Het aantal Syrische generaals dat in Turkije verblijft, is daarmee op 22 gekomen. Dat waren de hoofdpunten. En dan het weer, Marco Wolf. Ja, er vallen nog een paar buien in Nederland, met name in het oosten van Brabant en in Limburg. Het is wel een stevige buienlijn die daar overtrekt, met misschien nog wel onweer daarbij. Het is de laatste, daarnaast op de meeste plaatsen droog vanavond en vannacht. En er komen ook brede opklaringen voor. Er staat niet veel wind, het koelt af naar 7 graden plaatselijk in het binnenland. Een graad of 11 langs de kust. En in het binnenland zou het wat nevelig kunnen worden. Dan gaat morgen de temperatuur omhoog naar 17 tot 19 graden. Dat is nog aan de frisse kant, maar het weerbeeld is eigenlijk prima. Flinke periode met zon, ook wat stapelwolken en heel lokaal in het binnenland misschien een buitje. Maar op de meeste plaatsen is het droog en er staat opnieuw weinig wind uit de noordelijke richting. Dan gaat zondag de wind naar het zuiden draaien, wordt het al 21 graden. En na het weekeinde is het dan een paar dagen volop zonnig met temperaturen die oplopen naar 25 graden. ANWB, nou, verkeersinformatie. Het is relatief rustig op de weg. Er staan een paar files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer. A2 van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 2. En op de A10, de ringweg van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Dat is op de A10 Zuid richting Amersfoort. Er staat tussen knooppunt Amstel en de Zeeburger tunnel 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In Aan de Lijn hebben we het over homofobie, homofobie in het profvoetbal. Bestaat het of bestaat het niet? En een speciale gast in de Tour de France vandaag. In Souliac stapte de Franse president Hollande... in de directiewagen nummer 1 van Christian Prudhomme. Na de etappewinst van Mark Cavendish schudde de president op het podium... de hand van de komende toerwinnaar, de Engelsman Bradley Wiggins was erbij. De Franse president beleeft deze middag in Brievelaillarde aan de streep veel passie. Al is het niet in de eerste plaats voor hemzelf. Nederlands agent, Lucie ook op de finish. Wist je dat je op de president moest letten? Nee, wist ik niet. Dat heb ik net gehoord. Waar is die eigenlijk? Ik heb geen idee. Dat vertellen ze mij niet. Niks verkeerds mee gebeurd, hè? Dat mag, nee. nee, mag, mag ik niet openen. nee. Nee, dat mag ik niet open. Ik mag hopen dat die wanneer een leuke dag gehad heeft. Mooi door de hekken heen geloodst. Ik denk het wel, ja. Daar zijn ze erg goed in hier. De president van Frankrijk. Land met een geschiedenis... Vol diepe conflicten met Engeland, daterend uit het holst van de middeleeuwen, schudt Wiggins vriendelijk glimlachend de hand. De een gehuld in een zwart presidentieel kostuum, de ander in de meest begeerde trui van Frankrijk. Na de plichtplegingen komt de president eerst voor de camera's. Van de Franse Albert Verlinde, Gérard Holtz. Ook al een eeuwigheid in de tour. De president praat breed uit. Met Holtz. Toch maar eens op de inhoud letten van het commentaar van de Franse president. Alsof hier eindelijk een Fransman in het geel voor de micro's komt. Het is nu een kwestie van secuur hengelen met de Nederlandse micro. La Comment vous avez vécu votre journée chez Christophe La journée, je voulais venir ici parce que c'est mon département, euh, c'est la Corrèze. Et je voulais venir à cette étape du Tour de France. C'est une euh, étape qui n'a pas révélé de surprise, hein, ni pour le classement général, ni même pour euh, la victoire d'étape, euh, Cavendish. Euh, de record, de France. President vond op een mooie dag in zijn eigen departement, de Corrèze. Dat wilde hij wel zien. Het was een etappe zonder verrassing. Ook niet de zegen van Cavendish. Corrèze is altijd gastvrij geweest voor de Engelsen. Ze krijgen een Rode loper. Een favoriet? Mm, moeilijk te zeggen. Tourwinnaar Wiggins, dat zeker. En Verclair voor de Fransen. Het leek wel politiek, inderdaad. Dat ploegenspel bij de Engelsen. Van Wiggins en Froome. Maar de beste wint op de Champs-Élysées. Hij is gedisciplineerd geweest. En de ploeg de beste. Ja, c'est vrai. Het is een de. L'équipe, le Tour de France. Faut jamais penser que celui qui arrive avec le maillot jaune y est arrivé tout seul. Là, l'équipe était la plus forte, la sienne était la plus forte. Donc, ça explique qu'il soit sûrement le maillot jaune qui va arriver aux Champs-Élysées. In plaats van nog wat vragen over het Hollandse wielrennen te beantwoorden, gaat Hollande naar de Hekken en werkt daar een hele rij enthousiaste Fransen af. Handtekeningen zettend, kussend op beide wangen, jongens, meisjes, vrouwen, mannen. Als het een verkiezingsonderzoek zou zijn, een Franse pol is het wel duidelijk. 100% Hollande. Dit is toch iets anders dan de stijl Nicolas Sarkozy. Van wang tot wang, dicht bij het volk. Een kus van de president. Een bisou du president. dat Ja, een is Vraiment, j'y croyais pas. Non. Non, absolument pas. un rêve. Un rêve. Oui, pourquoi pas <laughs> C'est réalité maintenant. Voilà. C'est bon Oui. <rire> bon, oui, il est pas mal hein. Oh oui, il est pas mal de frère. Bien, euh... fame kusje. cusche. Il a l'air. Noit gedacht, zegt mevrouw. Oui, il a l'air. Toch wel een goede man, dit François. <musique> Passez vos vacances avec Spock Zoomer Tour de France.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 Ik denk het be nou, de babysitters. De radio 1 sportzomer. Aan de lijn. Een uitspraak van Ajax-trainer Frank de Boer heeft voor de nodige ophef gezorgd vandaag. In gesprek met BNN zei hij waarom er volgens hem zo weinig homoseksuelen in de voetballerij te vinden zijn. Als je de homo bekijkt, denk ik. Iets wat minder uh, asportief meestal, denk ik, uh, als je zegt de motoriek normaal gesproken, dat valt toch meestal wel op? Dat leidde tot de nodige ophef die hij inmiddels via een Twitterbericht zei te betreuren. Volgens hem is het uit zijn verband gerukt. Het gaat uh, in ieder geval wel in Aanderlijn over homoseksualiteit in de voetballerij. De stelling waarop u kunt reageren is... De uitspraak van Frank de Boer bevestigt de homofobie in het profvoetbal. De uitspraak van Frank de Boer bevestigt de homofobie in het profvoetbal. Bent u daarmee eens of oneens, kunt u gratis bellen met 0800-1121... of u kunt stemmen op de website radio1.nl. Danny Hesp is de voorzitter van de Vereniging van Contractspelers. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, de stelling maar even. Hè. De, de, de uitspraak van Frank de Boer bevestigde homofobie in het profvoetbal. Bent u daarmee eens of oneens? Uh, ik ben het er niet mee eens. En, wa nee, en, en waarom niet? Omdat ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het <laughs> gewoon niet zo is. Uh, ik denk dat het klimaat voor, uh, voor homo's om in het voetbal uit de kast te komen... Ik denk dat ja, dat daar wel aan gewerkt moet worden. Uh, het klimaat is, uh, is, is niet makkelijk in de voetballerij om uit de kast te komen. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar uh, binnen een selectie hoe daarop gereageerd zou worden of binnen een club. Ik denk dat, uh, dat daar uh, geen issue is. Zegt u daarmee eigenlijk van nou in de teams of met de mensen die daar omheen lopen is het helemaal geen issue. Maar, maar door alles eromheen is het wel een soort issue geworden? Nou, ik, denk, goed, ik, ik denk dat uh, uit de kast komen iets is wat je ten eerste deelt met je, met je, met je vriendenkring... of uh, met, je, met je familiekring, uh, daarna met je, met je uh, vriendenkring... En, en daarna ook met je, met je collega's. Alleen het, in de voetbalrij is het nou eenmaal zo dat op het moment dat dat nieuws wordt... dat het uh, niet daarbij blijft. Het, het wordt landelijk nieuws. Uh, zeker als je de eerste homo-voetballer voetballer bent... dan sta je gewoon de volpagina van alle voetbaltijdschriften en van de kranten... En ik denk dat je, dat je dat wil vermijden. Ik denk dat dat juist het grote struikelblok is voor jongens om, uh, om uit de kast te komen. Dus u zegt het is niet de voetballerij zelf, maar alles wat zich om die voetballerij heen beweegt. Dat is eigenlijk uw stelling de, de, waardoor het wel heel lastig is. Nou, ik denk ook wel, natuurlijk. Je, je weet ook hoe supporters zijn. Supporters steunen hun club door dik en dun. Dus op het moment dat ze weten dat er bij de tegenpartij iemand speelt die misschien te dik is of te dun... of uh, een gekke neus of, of homo is dat ze daarop gaan, gaan inspelen en dat ze proberen zulke spelers uit, het, uit hun ritme te halen. Ja. Alleen dat is niet persoonlijk bedoeld, want dat is meer om, uh, hè, om, je, om je club te ondersteunen... door de tegenpartij uit het spel te halen. Maar ik denk dat dat best wel uh, moeilijk kan zijn voor, voor spelers die uit de kast komen. Als u zegt dat het klimaat is niet makkelijk, is dat geen signaal van homofobie? Uh, nee, ja. Ik vind het een lastige vraag. Ik, ik, ik... Nogmaals, ik denk, dat, uh, ja, ik, ik denk dat het klimaat gewoon anders moet zijn, uh, anders moet worden. Um, uh, daar is iemand voor nodig die heel sterk in zijn schoenen staat. Want uh, jullie weten precies wat er gaat gebeuren als, als iemand dit bekend maakt. Um, en dat maakt het gewoon voor deze groep spelers uh, heel erg lastig. Uh, de uitspraken van Frank de Boer helpen in dat, in dat opzicht ook niet. Nee, maar goed, ik, ik, goed je weet ook hoe... Uh, nee, ja of nee, helpen die Je weet ook hoe er geïnterviewd wordt. Op het moment dat Frank de Boer ergens naar buiten stapt... en de stapt dus een verslaggever op hem af met een vraag die hij totaal niet verwacht... dan zie je dat het nog een jonge, beginnende trainer is die daarop ingaat. Want ik, ik heb ook beelden gezien van Ronald Koeman en Jack van Gelder... die gewoon geen antwoord geven, maar in een later, op een later moment dan wel op reageren. Die hebben gewoon even de tijd nodig om over zo'n vraag na te denken. En als je zo'n vraag koud voor je kiezen krijg... Ja, dan krijg je helaas misschien dit soort antwoorden. Blijf er hangen, uh, meneer Hesper. We gaan even praten met Dennis van Tuil, die zich ook bezig had met homoseksualiteit in het profvoetbal. Goedenavond. Goedenavond. U werd vorig jaar het roze voetbal-taboe-boek uitgebracht. Um, ja, dat klopt. Ik, uh, even de stelling. Um, de uitspraak van Frank de Boer bevestigt homofobie in het profvoetbal. Bent u daarmee eens of oneens? Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het uh, een hele kwalijke zaak is dat iemand als Frank de Boer die eigenlijk toch een voorbeeldfunctie heeft uh, en ja die voorbeeldfunctie uh, vervult naar het jeugd onder andere ja zo'n domme en onbedachte uitspraak doet. Ik ben het daarom ook niet eens met de heer Hesp die zegt dat het een beginnende trainer is. Frank de Boer die loopt al jaren en jaren mee, is een gelouderde speler geweest en die zou toch beter moeten weten. We hebt met uw boek uh, aandacht uh, willen vragen over het homo-taboe in het voetbal, zoals dat wordt omschreven, zoals in de titel staat. Kunt u uitleggen waarom dan de voetbalwereld volgens u homofoob is? Nou, in de voetballerij heerst nog steeds een soort een macho-cultuur. En ja, kijk. Uh, wat de heer Hesp net al zei: uh, dat het een privé-kwestie zou zijn. Ja, je bent als voetballer nu eenmaal een publiekelijk persoon. Je hebt een voorbeeldfunctie, dus ja, dan kun je verwachten uh, dat dat uh, aangehaald wordt. Maar je bent publiek persoon, maar geen publiek bezit misschien, zoals uh, meneer Getspok opmerkt. En om die reden zou je inderdaad... Nee, kijk, maar het, het voorbeeld wat hij net gaf, van, uh, dat is iets persoonlijks, uh, dat vertel je aan je familie. Uh, je kan last krijgen van supporters die op tribunes uh, leuzen gaan roepen. Uh, dan wil ik ook aanhalen, kijk, er spelen tal van uh, donkergekleurde spelers. Uh, ook op de tribunes heb je oerwoudgeluiden. Ook daar wordt stelling tegengenomen. Dus waarom niet uh, tegen het, uh, het roze taboe? Voordat wij naar onze luisteraars gaan, uh, heb ik nog een vraag voor u. Want u heeft ooit geprobeerd met een aantal clubs contact te leggen... Hè, om die homofobie een beetje in beeld te brengen en op, in, op de kaart te zetten. Maar daar is, eigenlijk kreeg u daar nauwelijks reactie op, hè, begreep ik. Ja, ik heb... Uh, ik denk ongeveer wel een stuk of 50, 60 uh, betaalde voetbalorganisaties aangeschreven. Uh, ook de KNVB. Zelfs uh, de organisatie van de heer Hesp heb ik aangesproken. En er zijn slechts zes, zeven reacties binnengekomen. Uh, van de organisatie van de heer Hesp heb ik helemaal niets en dan ook niets vernomen. En zelfs een club als PSV uh, die heeft dan wel terug gereageerd kwam met de stelling naar buiten, wij hebben niets met dit onderwerp, dus wij houden ons hier buiten. Meneer Hesp, kunt u zich dat initiatief herinneren? Uh, nee, ik ben één keer benaderd geworden door de COC, dat is, uh, dat is wat ik weet. En ik heb keurig netjes deze mensen beantwoord en uitgenodigd voor een, uh, voor een gesprek. Um, daar, daar is nu meer op geantwoord. Dus dat is het enige wat ik, uh, wat ik weet, omdat ik benaderd ben geworden door een homo-organisatie. Nou, laten wij eerst eens eventjes naar onze luisteraars gaan. Blijft u allebei aan de lijn? Gaan we eens even kijken wat de luisteraars ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik spreek met uh, Pieter Draaier. Goedenavond. Uh, ik ben het oneens met de stelling, want ik vind dat de discussie helemaal niet gaat over uh, of Frank de Boer al dan niet homofobe uitspraken doet. Ik denk dat het meer ligt uh, in het feit dat de voetballerij uh, in, voor homos gewoon niet zo'n aantrekkelijke wereld is. Um, en als ik dan even kijk naar de profvoetballen... dan denk ik dat er bij veel uh, homo's... Uh, wellicht ook de discipline ontbreekt... om echt een hard leven als profvoetballer te leiden. Uh, als ik gewoon kijk in mijn directe omgeving... dan zie ik toch dat uh, veel homo's... toch een soort hedonistische levensstijl erop nahouden. Uh, dat Blijkt ook uit allerlei onderzoeken. En ik vind ook als je de discussies onderom, andersom draait... van waarom lopen er in de musicalwereld bijvoorbeeld... Uh, bijna geen uh, hetero, uh, hetero's rond... Uh, is dat dan ook een heterofobie of iets dergelijks? Dus ik vind het een beetje een overtrokken discussie. En u zegt, uh, in die zin steunt u Frank de Boer? Want vanuit uw optiek, uh, door levensstijl, uh, zou er ook een afstand bestaan tussen homoseksuelen en profvoetballers? Ik denk het wel. ja. Uw standpunt is duidelijk, dank u wel. Adelijn, goede avond. Uh, goedenavond. Goedenavond, een rust bij u. Dag. Um, ik ben het totaal uh, oneens met de stelling van Frank de Boer. Want uh, we weten allemaal dat de voetbalwereld ongelooflijk opportunistisch gedreven is. En ik zou eigenlijk een wedervraag aan meneer de Boer willen stellen met zijn stelling. Ajax is achter een enorm talent aan en legt het talent voor langere tijd vast. En dat talent besluit na twee jaar om uit de kast te komen... en ervoor uit te komen dat hij homoseksueel getint is. Wat doet Ajax dan? Wat doet meneer de Boer dan? We weten allemaal dat de waan van de dag regeert in de voetbalwereld. Dus ik kan, ik kan me absoluut niet voorstellen bij deze reactie. Oké, okay, uw punt is helder. Dank u wel. Graag gedaan. Ik praat ook even met Wensley Gard, een oud-speler van Helmond Sport... en kwam na zijn carrière uh, uit de kas, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Uh, Wensley Gard, goedenavond. Goedenavond. Uh, u was 18 toen u toetrad tot het betaalde voetbal, hè? En, en uh, was dat een moeilijke periode? Die homofobie, homofobie, heeft u die ervaren, voor uw gevoel? Uh, ja, nou, het is in ieder geval een dubbele periode. Aan de ene kant was je natuurlijk blij dat je, dat je als voetballer datgene kon doen wat je wilde doen. Aan de andere kant was het klimaat inderdaad niet zo. Dat ik uh, ook, uh, dat ik tot mijn homoseksualiteit daar uh, heel open over kon zijn. En nou zei Danny Hesp eerder, de voorzitter van de, van de contractspelers, van het zijn niet de, de, de, bij wijze de medespelers, de trainers of de club, maar het is juist het, het geheel om, om, om het voetbal heen, ook supporters en dergelijke reacties, wat het zou tegenhouden. Heeft u dat op die manier ook zo ervaren? En daar horen dus ook de medespelers bij, ook de tegenstanders, ook de bestuurders, ook de trainers. Ik denk dat het een, een, een, een, een overal pakket is. Iedereen die betrokken is bij het voetbal bepaalt het klimaat van, van de voetballerij. En ik denk ook, en dat is ook wat op dit moment in ieder geval gebeurt, ook met, met de VVCS Hesp. Uh, ...zijn we in gesprek om, om, om dat klimaat toch van binnenuit wat te veranderen. Okay. Want als we even kijken naar die uitspraken van Frank de Boer... Uh, ...wat vindt u daarvan? Ja, niet zo handig. Nee, heb ik net ook al gehoord. Uh, als voetbaltrainer van Ajax heb je toch ook een, een, een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En je zou juist op het moment dat die vraag hier wordt gesteld... Uh, ...zou je er wat genuanceerder over, uh, op, op kunnen reageren. Een geblevenste kans. Ik dat ik wel blij ben met... met, met, met de, de, de reactie die uh, Frank de Boer uh, vanmiddag heeft gegeven op Twitter... waar hij toch uh, heel duidelijk aangeeft dat voetbal voor iedereen is. En dus ook voor jongens met homoseksuele geaardheid. Oké, okay. we gaan nog even naar een paar luisteraars. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, u mag het zeggen. Hallo? Aan de lijn, goedenavond, u mag het zeggen. Met gelijk, Goedenavond. Goedenavond. Dacht over, ja, ik dacht toch, ik, ja, ik vind het misschien wel een beetje stuitend en, en, en, en walgelijk tegelijk. De uitspraak, de uitspraak of, of de stelling, wat, wat vindt u? De, de stelling, al, al, al, hoe Frank de Boer gereageerd heeft. Kijk, ik denk juist Frank de Boer, of het nu Frank de Boer is of niet, is een jongen die denk ik toch wel redelijk stabiel in het leven staat. En juist dat soort mensen die toch wel een beetje slim zijn en dit soort uitspraken doen, dan kun je niet zeggen, daar nou is ze een beetje dom of uh, ik heb het niet, uh, niet, niet, niet geweten. Ja, dat geeft gewoon aan hoe mensen in de voetballerij denken. En ook een persoon als Frank de Boer. Oké, okay. dank u wel voor uw toelichting. Check. Die is weg. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, hoort u ons? Nee, is ook weg niet meer. Geef even naar Tinny Hesp. Meneer Hesp, De opmerking van een van de bellers die zegt: van, Nou, stel je voor dat Ajax nu een jong talent heeft. En deze jonge man die komt over twee jaar uit de kast. Wat doen ze dan? Heeft de VVCS daar een. Nou, laat ik maar heel administratief en keurig zeggen, uh, beleid voor? Hebben jullie daar een programma voor om mensen daarin te begeleiden? Juist, ook kijkend naar uh, zoals u zelf dat klimaat beschreef? Nee, dat hebben wij niet. Kijk, het, uh, um, dit nou ja, tussen- aanlaag en aanlaagingsprobleem uh, is nooit naar ons toegekomen... Uh, totdat dus inderdaad uh, de COC in gesprek ging met ons en met, uh, met de KNVB. Uh, ik denk als je kijkt naar Ajax en als daar een speler zou rondlopen... die homo uh, zou, zou blijken te zijn... Dat, dat daar denk ik binnen de club geen, geen probleem uh, uh, uh, worden. Dat, dat denk ik ook niet. Ik denk zelfs bij de supporters, want uh, 4 augustus is het de uitzending op BNN. Daar uh, worden ook supporters geïnterviewd. En uh, ja, dan, dan zie je toch duidelijk dat, uh, dat supporters op het moment dat een eigen speler uh, homo blijkt te zijn... dat ze daar absoluut geen probleem mee hebben. Maar u begeleidt uh, profspelers. U, u begeleidt profspelers. Sorry? Wat is uw advies als er een profspeler naar u toe komt en die zegt ik ben homo? Wat moet ik doen? <laughs> Ik zou zeggen, je moet doen wat je gevoel je ingeeft. Daar kan ik geen beslissingen nemen. Alleen ik, ik denk wel dat, uh, dat, dat het klimaat anders moet zijn voor zo'n jongen om uit de kast te komen. Al op dit moment is het gewoon zo en dat, dat, daar kunnen jullie misschien beter een reactie op geven. Op het moment dat iemand ja, in het voetbal uit de kast komt, hoe, reageren, hoe wordt er op gereageerd door iedereen? Ik denk dat binnen een club en binnen een spelersgroep daar, uh, daar goed mee om wordt gegaan. Ik ben alleen bang dat inderdaad uh, de supporters van de tegenstander daar dingen over gaan roepen. En, en dat die jongen op de voorpagina staat van de kranten en, en van, de, uh, uh, van de voetbaltijdschrift. En dan kan je zeggen, ja, maar je bent voetballer, dus je kan het verwachten. Nee, dit is iets wat, wat, wat totaal niks te maken heeft met het feit dat je profvoetballer bent. Het is iets wat je, wat je privé uh, aangaat en dat wordt gewoon uh, aan de complete buitenwereld uh, kenbaar gemaakt. En dat maakt het gewoon moeilijk. Danny Hesp, Dennis van Taal, Wesley Garden. Ik ga u allen danken, want de tijd zit ons alweer op de hielen. Dank en ook aan de luisteraars, dank die hebben willen reageren op de stelling. De uitspraak van Frank de Boer bevestigt de homofobie in het provoetbal. Op de zaak werd ook gereageerd. 55% is het eens met deze stellingen. 55, 45% dus is het niet eens met de stelling. Sportzomer gaat ook na 7 uur door tot 11 uur vanavond.